En ook als je wilt werken aan je online reputatie en je online vindbaarheid wilt verbeteren. Dit alles kan je helpen om jezelf beter op de online kaart te plaatsen, waardoor je als bedrijf meer business kunt doen. En als persoon kun je met de diverse tips aan de slag om bijvoorbeeld je online reputatie als verloskundige, taxichauffeur, stewardess, mondhygienist of wat dan ook te verbeteren. Het was vandaag maar eens ouderwets moeilijk om uit al het nieuws te kiezen. Allereerst wat nieuws over WordPress 3.7. ...wat binnenkort uitkomt. Dan volgt de mening van Madcuts over guestblogspamming. En vorige week ging de koers van Google door de 1000 dollar grens. Mike Bloementaal geeft antwoord op de vraag... ...of je bedrijfsomschrijving over alle sites uniek moet maken. En scoort een site die gebaseerd is op het zogenaamde responsive webdesign... ...nu hoger dan non-responsive sites? Hebben Black Hat-technieken nog wel zin om te scoren in de zoekresultaten? Ik heb tips voor het gebruik van LinkedIn... ...tijdens seminars, congressen, conferenties en trainingen en wat je zelf kunt doen aan je lokale SEO voordat je een expert inschakelt. schakelt. Dit alles en meer komt aan bod in deze podcast... dus blijf luisteren als er iets bij zit wat je aanspreekt of waar je meer over wilt horen. Voordat ik overga op de onderwerpen voor vandaag... even nog een korte terugblik op de podcast van vorige week. Daarin had ik een leuk interview met Robert Spakman van meetingroomreview.com... een site specifiek voor het verzamelen van reviews van vergaderlocaties. Zojuist keek ik nog weer eens naar die site... ...en zag dat hij ook alweer was veranderd. Zo worden op dit moment ook recentelijk gereviewde locaties getoond. Eerder deze week heb ik ook een instructievideo gemaakt... ...waarin ik je laat zien hoe gemakkelijk het is... ...om je aan te melden als reviewer op meetingroomreview.com. Deze instructievideo vind je op de website. En alle links naar sites en relevante artikelen die ik heb geraadpleegd ...of gebruikt voor het samenstellen van deze podcast... Vind je onderaan de transcriptie van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 47. Op dit moment is WordPress 3.6.1 de meest actuele versie, maar een paar dagen geleden is de release candidate van WordPress 3.7 vrijgegeven. Dat houdt in dat binnenkort de officiële 3.7 versie uitkomt. En volgens een bericht op de officiële site van WordPress is dat al komende week. In versie 3.7 zijn meer dan 400 bugs opgelost, maar de grootste vernieuwing in deze versie is het automatisch updaten van WordPress met miner en security releases. Je kunt ook instellen dat jouw weblog automatisch bijblijft met de meest recente versie. Hoe een en ander precies in zijn werk gaat, zal ik uit de doeken doen zodra officieel versie 3.7 is uitgekomen. Hierdoor wordt het opeens nog belangrijker om backups voor je site goed in te regelen en ik zal je wat vertellen. Ik kwam erachter dat de backup van reputatiecoaching.nl niet goed werkte toen ik weer eens in de logfiles dook. Het bleek dat BackWPUp te veel geheugen vroeg om de backup goed te kunnen uitvoeren en dat er sinds 9 september geen goede backups meer waren gemaakt. Gelukkig is er niets gebeurd in de tussentijd, maar anders had ik toch wel echt een probleem gehad. Zo zie je maar dat mij ook dit soort problemen overkomen en je dus helemaal niet schuldig hoeft te voelen als jij achter dit soort zaken komt. Ik had altijd een actuele backup van alle afbeeldingen op Amazon S3, maar ik heb besloten de backupstrategie per site toch iets te veranderen. Zo wordt nu de fysieke content, dus alle PHP bestanden, afbeeldingen enzovoorts, in een aparte backupjob eenmaal per week veiliggesteld, los van de databaseinhoud. Want vooral die laatste bevat de teksten van alle artikelen die ik heb gepubliceerd. Ik moet hier niet aan denken dat ik alle teksten kwijt zou zijn. En de database wordt nu elke nacht op Dropbox bewaard waarbij ik de 15 meest recente versies bewaar. Zo kan ik altijd maximaal 15 dagen terug. Een voordeel hiervan is dat de nachtelijke backup ook een stuk sneller gaat. In plaats van dat elke nacht de server een goede 270 seconden of al 4,5 minuten behoorlijk zwaar wordt belast... kost het maken van de backup van de database nu maar 7 seconden. Alleen moet ik voor de circa 50 andere WordPress blogs die op de server draaien... De backups natuurlijk wel op een ander moment starten om te voorkomen dat de server helemaal overbelast raakt. En reken maar dat ik de komende tijd natuurlijk scherp in de gaten houd of de backups wel draaien. Deze week behandelde Matt Kuts de vraag hoe je tegenwoordig nog guestblogs kunt schrijven zonder de indruk te wekken dat je voor de links betaald hebt. Matt zegt dat Google op basis van de meeste spammeldingen aardig goed kan zien of het een incidenteel guestblog is of een bericht van iemand die op grote schaal spamberichten aan het posten is. Betaalde links hebben vaak helemaal niets te maken met de context van de site waar het artikel op staat. Veelal zijn deze spamberichten voorzien van keyword ankerteksten terwijl valide guestblogs vaak, hopelijk, zijn geschreven door experts met een stukje over de schrijven, waarom ze zijn uitgenodigd om op een blog te schrijven, etc. Over het algemeen stoppen legitieme schrijvers niet zoveel keywords in de tekst als spammers. Toch zie je een heel spectrum aan kwaliteit voor wat betreft de artikelen. De laatste tijd ziet Google, jammer genoeg, toch steeds meer content van mindere kwaliteit. Google kijkt naar al deze criteria om te bepalen wat de kwaliteit van het artikel is. Is het hoogwaardige kwaliteit of is het duidelijk spam? Matt zegt verder dat het geen goed idee is om maar overal content te plaatsen die overduidelijk een iets wat is aangepast, waardoor het wordt gezien als spam. Guestblogging moet je dus niet zien als een fulltime baan, maar iets wat je af en toe eens doet. Met Kuts behandelde deze week wel een heel komische vraag van een gebruiker uit India. De vraag was ingegeven door het feit dat Google zo actief haar zoekresultaten aanpast waardoor je tegenwoordig Google nog maar amper kunt vertrouwen op de vertoonde resultaten. De vraag die erop volgde was of het wellicht beter was om leads te vergaren via social media in plaats van door je positie in de zoekresultaten. De video van Matt heb ik in de show notes opgenomen. Matt zegt dat Google sinds haar oprichting hard en continu werkt aan het verbeteren van de zoekresultaten en dit ook altijd zal blijven doen. Maand in maand uit implementeert Google wijzigingen in haar algoritmes om de ervaringen van gebruikers verder te verbeteren door betere en meer relevante zoektermen te tonen. Hij waarschuwt de Black Community dat het echt steeds moeilijker zal worden om door middel van illegale trucs en technieken hoog in de zoekresultaten te scoren. Bovendien moet je volgens met ook niet op één paard werden, maar je kansen en dus ook je risico's spreiden. Er hoort dan ook het actief gebruik van social media bij, evenals gedrukte media en billboards. Mike Blomenthal, de bekende expert op het gebied van lokale SEO... meldde dat het variëren van je bedrijfsomschrijving over de diverse lokale directory sites... een minimale invloed heeft op de lokale rankings. If there is a benefit, it would be quite small. Although there is no exact understanding of how Google uses directory descriptions... it would seem to be a minor or non-issue. Verder zegt hij... As a proof of the low esteem in which Google holds descriptions... Look at how little the Google Plus description field is actually used by Google itself. The descriptions entered by the business owner only appear on a page that is hardly seen by all users. Since reviews have been pushed to the front page and place a search was removed, a user needs to click between two and four times to get to the Google Plus About page where the description resides. And that just isn't going to happen. And Mike gaat verder. I have seen no indication that strong directory entries like Yellow Pages, Super Pages of Yelp are not shown in results due to a duplicate description. De essentie van deze uitspraak is het woord strong. Hij zegt dus dat sterke sites in principe kunnen doen wat ze willen, terwijl juist de minder sterke sites een positieve invloed zouden kunnen hebben van unieke bedrijfsomschrijvingen. Nu ik het toch over Google heb. Een paar dagen geleden ging de koers van een enkel aandeel van Google door de lang verwachte grens van 1000$. dollar. Afgelopen vrijdag sloot het aandeel op een koers van 1.011,41 cent. Dit is het resultaat van de aankondiging van Google dat zij het derde kwartaal van 2013 bijna 15 miljard dollar omzet hebben gedraaid. Recentelijk was er een klacht in het Google Webmaster Help Forum van een site-eigenaar die zich afvroeg waarom zijn site niet goed scoorde in de zoekresultaten. Het antwoord van John Muller van Google daarop was... Since you ask, I am a doctor by profession but interested to know about Webmaster's daily activity in current scenario, I think one thing worth mentioning is that there are a bunch of fake Google Plus profiles promoting your employer's site. Perhaps it's worth contacting the website's SEO company to ask why they would do that. Dropping links like that is generally a bad idea and impersonating users while promoting a medical site is definitely something I personally Wouldn't recommend doing. Tja, dan word je wel ineens op je nummer gezet... als blijkt dat er een groot aantal fake profielen wordt gebruikt... om plus eens aan de content te geven en de site haar content te promoten. Hieruit blijkt dat je echt geen moeite meer hoeft te doen... om het systeem voor de gek te houden. Want Google ziet toch alles. Reden te meer om je aandacht te richten... op het produceren van goede, unieke en relevante content. Helaas voor de Nederlandse Google Plus zakelijke pagina'sbeheerders, Je zult nog even moeten wachten. Maar... De Amerikaanse Google Plus zakelijke beheerders kunnen vanaf nu op hun Android-telefoon de pagina's beheren. Ze kunnen alle content aanpassen zoals openingstijden, contactgegevens, bedrijfsomschrijving enzovoorts. Je kunt er ook foto's en berichten mee posten op je zakelijke Google Plus pagina, reageren op Plus eens en vrijwel al het andere doen wat je ook op een zakelijke Google Plus pagina kunt doen. Wat nog niet werkt is het reageren op reviews van gebruikers wat wel op de desktop versie kan. iOS gebruikers moeten nog onbepaalde tijd wachten. Want de app is nog niet voor de iDevices aangekondigd. Google is een groot promotor van responsive webdesign. Dat is een methode waardoor websites er niet alleen op desktops goed uitzien... maar zichzelf aanpassen aan het device waarop ze worden bekeken. Ze beantwoorden dus eigenlijk de vraag om goed vertoond te worden op elk device... vandaar het woord responsive. Op zich scoort jouw site niet hoger... doordat je er energie in hebt gestopt om hem responsive te maken, zegt Google. Maar... Google positioneert sites die niet mobielvriendelijk zijn gewoon lager wanneer er wordt gezocht op een mobiel apparaat. John Muller van Google zei hierover. No, Google currently doesn't differentiate sites like that. You may see indirect effects. Smartphone users liking your responsive site and recommending it to others. But we don't use that as a ranking factor. We are starting to use common configuration errors to adjust the rankings in smartphone search results though. Maar volgens een artikel op de Search Agents zitten er nog wel beperkingen aan responsive webdesign. In dit artikel is te lezen dat uit een onderzoek is gebleken dat sites die specifiek voor mobiele apparaten waren ontwikkeld, beduidend hoger scoorden in de zoekresultaten dan responsive websites. Van de 100 onderzochte Fortune 100 sites maakten slechts 9 bedrijven gebruik van responsive webdesign, terwijl 47 aparte mobiele sites hadden. De resterende 44 hadden slechts een site die alleen op desktops goed te zien was. Ook de laadsnelheid van de websites varieerde enorm. Specifiek mobiele sites laden het snelste met een gemiddelde laadheid van 2,9 seconden, terwijl responsive websites de meeste tijd nodig hadden om te laden, maar liefst gemiddeld 8,42 seconden. Desktopversies hingen daartussen met een gemiddelde laadheid van 6,57 seconden. Vooral de lange laadtijd voor responsive websites is klaarblijkelijk een belangrijke factor waarom echt mobiele sites hoger scoren. Laadtijd ervan is een stuk korter. En een kortere laadtijd leidt tot een betere gebruikerservaring en daarmee veelal ook tot een hogere ranking in de zoekresultaten. Op zich hoeven responsive websites helemaal niet traag te zijn. Zo net heb ik het nog even gecontroleerd en www.reputatiecoaching.nl laat nog steeds in zo'n 750 milliseconden. Dat is dus een aantal seconden minder dan het vorige ontwerp wat overigens ook responsief was. In de USA is een vreemd verschijnsel gaande. Op sommige lokaal georiënteerde zoektermen toont Google alleen maar bedrijfspagina's van bedrijven op Jelp. Als je bijvoorbeeld zoekt op 'Haircut Santa Monica, dan krijg je maar liefst 10 resultaten van Jelp op de eerste pagina. Dat is erg bevreemdend, ten meer dat Google zegt juist in het recente verleden verbetering in hun algoritme te hebben aangebracht, waardoor juist resultaten van meerdere domeinen getoond zouden moeten worden. En vaak ga je naar conferenties en congressen... zonder dat je eigenlijk een omlijnd idee hebt... wat je daar gaat doen en of zeggen. Hoewel je de kans hebt om naar veel nieuwe mensen te leren kennen... voelt het voor de meeste mensen niet echt gemakkelijk... om op vreemden af te stappen en een praatje te beginnen. Hoe kun je nu LinkedIn effectief inzetten... voor, tijdens en na een evenement? Laten we om te beginnen eens kijken wat je zoal vooraf kunt doen. Lees over de sprekers en bepaal welke sessies je wilt bijwonen. En als er een app voor het congres is... Kijk wie zich verder nog heeft aangemeld en wie je daarvan kent. Bespreek vooraf een ontmoeting op de conferentie. Dan tijdens de conferentie. Als je het visitekaartje van iemand krijgt, zoek die persoon dan op op LinkedIn en connect. Schrijf eventueel achter op het kaartje waar of hoe je de persoon in kwestie hebt ontmoet... en wat je zo al hebt besproken. Als je de mensen de volgende dag spreekt, begin dan met bouwen aan een zakelijke relatie. Vertel hoe je het hebt ervaren de persoon te ontmoeten en beter te leren kennen... En noem de loops iets wat je in het LinkedIn profiel hebt gelezen. Dat laat zien dat je serieus in de persoon bent geïnteresseerd. En na het congres. Connect nogmaals via LinkedIn, stuur een berichtje, bouw zo verder aan de zakelijke relatie en blijf in contact. Zoek de LinkedIn profielen van de sprekers op en kijk of ze een blog hebben of anderszins artikelen publiceren. Abonneer je op hun nieuwsbrief om geïnformeerd te blijven. Stuur een LinkedIn berichtje naar de sprekers met een korte opmerking wat je van hun presentatie hebt opgestoken. Of post eventueel een aanbeveling op de profielpagina van de spreker. En duik ook eens in de contacten van mensen met wie je beconnected bent om zo je contactenkring verder uit te breiden. Maar heb je eigenlijk wel een company page, oftewel een bedrijfspagina op LinkedIn? Natuurlijk is het een beetje afhankelijk van het type business waar je in zit of je LinkedIn bedrijfspagina zin heeft voor jouw bedrijf of niet. Zo kan ik me voorstellen dat het voor een cafetariahouder niet echt veel zin heeft, maar voor een carrièrecoach juist des te meer. Stel je hebt een LinkedIn bedrijfspagina, post daar dan ook af en toe iets op. Je zou eens kunnen denken aan insight over of interviews met mensen van je bedrijf. Of vacatures en medewerkers die uitzonderlijk gepresteerd hebben. Tips en trucs, grappige feiten en uitspraken. Hoewel deze laatste nog wel worden gelezen, neemt de populariteit hiervan af vergeleken met de andere topics waar je over zou kunnen posten. En maar al te vaak krijg ik vragen van bedrijven en ondernemers hoe zij hun bedrijf hoger kunnen laten scoren in de lokale zoekresultaten. Stevast vraag ik ze dan of ze de onderstaande dingen zelf al hebben gedaan, want een goede lokale SEO begint bij jezelf. Als eerste, wees een paar maanden in business. Je kunt niet verwachten dat je direct goed scoort in de lokale zoekresultaten als je net begint. Dit houdt in dat je een website moet hebben en je Google Plus zakelijk pagina hebt geclaimd. Als tweede... Bekijk of de lokale resultaten voor jouw zoektermen worden getoond. Als ze niet worden getoond, kijk dan of ze wel verschijnen als je andere plaatsnaam intypt. Als er nog steeds niet wordt vertoond, denk dan na over relevante zoektermen die wel lokale resultaten tonen. Als derde, meld je aan bij alle grote algemene Nederlandse directries. Ik heb ze al vaker vermeld. Zoek op instructievideo's op de site en meld je sowieso bij alle sites aan waar ik instructievideo's van heb gepubliceerd. Kijk ook eens op welke site je concurrenten worden getoond en meld je ook daaraan. Meld je ook aan bij topic gerelateerde websites en directories. En als vierde, lees de webmasterrichtlijnen van Google en zorg dat jouw website aan de Google webmasterrichtlijnen voldoet. Als vijfde, spiek bij je concurrenten. Doen zij dingen binnen de webmasterrichtlijnen van Google die jij wellicht niet doet? En wat doen zij of wat doen ze niet wat jij wellicht kunt uitproberen? En als zesde vraag je af wat je precies van mij wilt. Wil je hoger scoren of wil je daadwerkelijk meer business? Want soms kan het optimaliseren van een landingpagina... vele malen beter werken dan proberen hoger te komen in de lokale zoekresultaten. Of wil je meer reviews of testimonials? Een aantal van deze zaken kun je ook nu namelijk al mee beginnen. Samenvattend, lokale SEO is niet moeilijk, het is gewoon veel werk. Natuurlijk kan ik veel voor je doen en voor je site, maar je kunt het ook echt zelf... En mocht je er dan toch geen tijd voor hebben, dan kun je specifieke zaken naar mij uitbesteden waardoor je de kosten voor je additionele marketinginspanningen relatief laag houdt. Met dit topic kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Vandaag was de flinke bloemlezing met een aantal korte items. Ik hoop dat je er ook weer wat van hebt opgestoken waar jij je voordeel mee kunt doen. Want denk erom, Rome is ook niet op één dag gebouwd. Zorg er daarom voor dat je continu met kleine stapjes werkt aan het verbeteren van je online reputatie en je online vindbaarheid om zo je business te vergroten.